Als je dat niet kan, dan is het gewoon einde oefening. Dan houdt het op. Ja, dat gewoon dat... Einde. En, en dan hebben de dames van Lions ook nog een bepaalde snelheid in de ploeg. Met name um, um, Tessa de Boer en uh, Martine Loos. Dat zijn twee hele snelle meiden. Die, uh, die profiteren van de rebound van onze Francisco dames. En die gaan dan alvast uh, naar voren. En dan komt die plaats en dat is gewoon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 En, ehm, uh, even kijken. Oh, vak is eruit gehaald trouwens. Dat moet ik ook nog even vertellen.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 Dus ik, toen dacht ik van, kan dat dan zo? als er zondag is dat toch? Ja, Jurk ja, de Blauw, uh, die, uh, die zou verslag uh, doen. Maar de, ze zouden tegen Beverwijk uitspelen. Ik dacht dat je te over hockey had. Nee, ding, sorry. Nou, daar kan ik iets, iets van voorstellen. Maar... <laughs> nee, nee, dat weet ik inderdaad. Maar het, het, maar... het, het, het is mogelijk ja, dat, dat ze dus gevraagd hebben aan de KVB van jongens, we zijn dat weekend niet aanwezig. Oh, dat kan gewoon En het is in principe, is het een inhaalweekend, hè? Dit weekend. Ja, oh de, het, het zou kunnen zijn, ik kan me niet voorstellen, maar het zou kunnen zijn dat ze zij geen wedstrijd hoeven in te halen. Mm -hmm. Maar dan kan ik me niet echt helemaal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 The mission has one. Just what is there, and not some holy?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 verdiensten uh, op cultureel, sportief en bestuurlijk gebied. Uh, voor de mensen die hem nog niet kennen? Uh, Rob van nee. Toornburg is uh, een Sandvoortse... tenminste, hij woont in Hij is regisseur. Uh, onder andere van Sinterklaas Toneel en van de Wurf. En, uh, ik weet niet of hij ook bij Wim Mildred iets gedaan heeft, weet ik niet. Maar hij heeft ook bestuurlijk gedaan bij Tennisclub Zandvoort. Hij is uh, bij uh, de Wilhelmineschool heeft hij in het bestuur gezeten. Hij heeft heel veel gedaan dus. Ja. En die heeft gisteravond uit de handen van... Uh, de burgemeester Niek Meijer in, in de stad Schouwburg in Haarlem, de visie van uh, lid in de orde van de Nassau mogen ontvangen. Oh. En dat vind ik toch wel wat? Ja, inderdaad. En, het, en, hebben mensen hem voorgedragen? Ongetwijfeld, uh, oh, dat kan niet anders. Uh, want anders oh, ja, krijg natuurlijk. je dat niet. Nee, dat, nee, is dat is waar krijg ook. je niet. Nee. Mm. En, en we hebben er natuurlijk ook een week of wat geleden hebben we nog eentje gehad. Nou, ik, uit mijn hoofd weet ik niet meer wie precies wat dat was. Maar normaal gesproken is het zo rond de koninginendag, uh, Liefst. Ja, toch? Net, net even ervoor, weet je wel. En dat, uh, dat is dus niet gebeurd. Uh, ik ben er blij mee.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 Skin and how it mixes.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 Trouble in my life. No. Food. You got no trouble in my life No foolish dream to make me cry I never frightened or worried I know I always get by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 moment I have been blessed I live only for your happiness and for your love I'll I give, give my, my last breath from this moment on, on. I give my hand to you Ja, Shaniat Ray met From This Moment On. En daarvoor hoorde je nog uh, Idols van 2004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 Ja, klopt. Uh, de restauranten zullen er niet erg blij mee zijn, omdat uh, ja, het is toch uh, een grote, uh, grote ruimte die daar weg is uh, geraakt. Ja, de dat denk ik ook inderdaad. Zeker is, in het centrum. Ik heb de brand en ook aan de burgemeester gevraagd die zei, van, ja, gelukkig hebben we nog andere garages en zal het parkeerprobleem aan zich uh, niet zo heel groot zijn. Maar ik denk voor van de horeca-gelegenheden dat, dat uh, het toch wel een stop is. Ja, want uh, de dichtstbijzijn is denk ik uh, de Kamp en anders uh, de Raaks. Maar goed, ja. dat is toch weer, dan moet je helemaal weer over de grote markt en. Uh,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 More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 About. They all come out to cool about, be nice and have fun and listen. so. I'll tell you what I'll do, what will really you I'd like really to go there now with you. You can miss out school, What that be Why oh, go to learn the words of who?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 In het Guldal in Limburg leven voor het eerst bevers. Volgens natuurorganisaties gaat het om een paar dieren... die zich definitief in het dal hebben gevestigd. De bevers zijn vanuit de Maasvallei het Juliana-kanaal overgestoken. Dat is een verrassing omdat aangenomen werd... dat het kanaal een te grote barrière voor ze was. Bij Meersenerbroek bouwen ze nu een beverburgt in de Guld. Een paar kilometer verderop, bij Ingendaal, zijn wilgen omgeknaagd. Omgeklaag... Duizenden manuscripten van Gerard Reven komen...